En dit is de ANWB verkeersinformatie met nog 41 kilometer file. De meeste files staan nog op sommige plaatsen in het zuiden van het land en in de regio Amsterdam. Omdat daar de eitonel afge e is afgesloten vanwege werkzaamheden. Daar is het vooral druk op de ring Amsterdam, de A10. Tussen Oostop en de Koenten nog 5 kilometer. Tussen Knoopend het Koenplein en Geuzeveld een 6. En tussen Rai en Diemen nog 3 kilometer. En op de A16 naar Rotterdam er staat voor het recht tunnel 2 kilometer door een ongeluk. De rechter tunnelbuis is daar afgesloten. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is nog vrij druk. Voor de Moerdijkbrug staat nog 5 kilometer. Dat geldt ook in het zuiden voor de N279, de weg Den Bosch richting Helmond. Er staat voor de aansluiting met de A50 6 kilometer.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 is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Zij is een van de grootste actrices van het land en acteren is mooi, maar in haar hoofd zong al jaren een stemmetje zingen. Ga toch zingen. En zingen ging ze. En meer dan dat, ze begeleidt zichzelf op haar vriend, de basgitaar. En speelt deze zomer op de parade de tent plat met electro punk. Met wat? Met electro punk Hier is Hadewieg Minus. Uw presentator is Petra Possel. Zullen we Joost Prinsen maar meteen uit het Leiden verlossen. Wat is punk? Ja, ja punk is eigenlijk um, de pop en punk en de funk gecombineerd. En de elektro komt van de, de samples die we gebruiken en de elektronische muziek. En eigenlijk zijn de basgitaar en de drums en mijn stem een beetje de basis van de songs. En uh, ik speel een beetje punkachtig basgitaar, wat eigenlijk betekent dat ik niet een hele meesterlijke bassiste ben. <laughs> en het zijn een beetje poppige songs en dat samen is eigenlijk electro punk. Nou ja, in ieder geval voor de mensen die dachten dat je Cry Me A River Day en wat liefelijk uh, naar ons stond te staren <laughs> ja. met een gitaartje in de hand, dat is niet het geval. Nee, dat is helaas. Of nou, misschien maar helemaal maar voor mij niet helaas. Ik vind het wel leuk. Het ja. is een verrassing. Goedenavond bij Kunststof van donderdag 14 juli, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er iedere dag van maandag tot en met donderdag op Radio 1 tot 8 uur. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. En onze gast is, u hoorde haar al, Hadewieg Minnes. Je komt uit een, een, een muzikaal nest, je vader is fluitist, je moeder is cellist. Speelt ook nog Viola de Gamba, geloof ik, hè? Ja. Eh... Uh, nu ben je beland in een studio... ik weet niet of je goed om je heen hebt gekeken... maar daar staan gitaren. Er uh -huh. staat een akoestische gitaar, een basgitaar, een elektrische gitaar. Er staat hier een vleugel. Ja. Aan de andere kant staat een hemmend orgel. Oh, ja. Gaan je handen daar eigenlijk van jeuken als je in zo'n setting uh, bent? En je eigen basgitaar is En mijn eigen basgitaar, ja. Dan gaan mijn handen toch altijd wel van jeuken, Ja, ja. Ja. Dan, en, en, en een zangmicrofoon niet te vergeten. Zeker te weten, een aantal, ja. Maar ik ga er maar één gebruiken. Ja. Maar zijn er meer instrumenten die je bekoren... of is het alleen maar dat, dat wat eenvoudig basgitaar spelen? Je zei het zelf. Mm -hmm. hè? En dat zingen? Of, of zit er nou, nog ik, meer bij? Ik heb ooit acht jaar viool gespeeld, maar daar ben ik ook niet meer heel goed in. Maar omdat ik acht jaar viool had gespeeld... had ik wel een voorsprong met de basgitaar. Maar ik heb eigenlijk mezelf basgitaar leren spelen... En uh, nou de, de vingergrepen gingen mij iets makkelijker af... dan als je daar zelf mee ja. begint, denk ja. ik. En uh, piano kan ik niet spelen. Ik heb wel omdat mijn ouders een barokmuzici... een tijdje voor de gein Klavenzindel gespeeld. Oh ja, dat is een heel mooi geluid. Ja, dus dat vond ik een heel uh, indrukwekkend geluid. Oh, maar dus dat... ik, ik zie nu opeens... of ik hoor eigenlijk Maastricht is het, hè? Ja. In het centrum, onder ja. de rook van de toneelacademie. Ja, ja. In een oud huis, neem ik aan dan. Ja, een oud huis. Barokmuziek. Ja. Vader met die fluit. Jeetje, en dan Hadewieg heten. gegeten. ja. Ik zie een hele andere eeuw vormen. Ja, ja was dat het ook? <laughs> nou ja, Moesten jullie in jurken tot de grond lopen? Hopen? Nee, gelukkig niet. Nee, dat niet. Maar uh, het was wel zo dat mijn broer en ik speelden allebei een instrument. Dus mijn broer speelde cello en ik viool. En we gingen wel echt serieus met z'n vieren muziek maken. Ja. En uh, dat heb ik een hele tijd leuk gevonden. Maar op een gegeven moment word je, zoals het dan ook hoort, een opstandige puber. En dan heb je daar minder zin in. Maar wat heel grappig is, dus er werd veel Bach gespeeld thuis. Ja. En Telemann en nou, veel uh, klassieke muziek. En uh, vooral veel barok. En ik wilde me toch afzetten tegen mijn ouders. Dus toen ben ik soebert gaan luisteren. <laughs> ik vind het wel geinig. Dat je om je af te als je te het er zetten... al Ja, om je af te zetten. Dat je, een... je had ook de sekspistels ja, kunnen ja, nemen. Nou, gelukkig werd het daarna de Pixies en zo. Dus het is allemaal goed gekomen met Och, mijn God dank, Je bent toch een rock roll geworden. Precies. Nou ja, Dat heb ik ook wel gezien op de parade in Den Haag. Ben ik bezig kijken naar je show. We gaan straks muziek horen uit die show. Ja. Uh, eigen opnames. Je gaat ook live spelen. Uh, maar er is vandaag niet alleen zang en dansen. Er is ook er wordt ook niet alleen gefietst, overigens, Tour de France. Maar er wordt ook gevoetbald in de voorronde voor de Euroleague. En verslaggever is Frank Wilaerts. Ja, we zijn weer begonnen. Negen minuten onderweg. Niet alleen begonnen met voetballen, maar ook aan de, de tweede helft. En wat vuurwerk afsteken. Wat er de hele tijd al gebeurt in deze wedstrijd. Ado Den Haag heeft het uh, zo lang verwachte Europese voetbal weer eens gegeven. Uh, ...mogen gaan spelen. 24 jaar geleden was het alweer vorig jaar afgedwongen... ...in een heroïsch gevecht in de play-offs met FC Groningen. En daar sta je dan in Litouwen in een uh, grijs beton opgetrokken stadionnetje... ...met zo'n grote uh, Sintelbaan eromheen waar mensen normaal gesproken op hard lopen. Een heleboel politie is er ook op de been. En dan moet je dan een wedstrijd uh, spelen tegen FK Tauras in Litouwen. Een ploeg die je normaal gesproken ergens halverwege de eerste divisie zou plaatsen in uh, Nederland. Kortom een ploeg die Adolf gemakkelijk zou moeten kunnen hebben. Dat zie je ook wel terug in het veld. Je ziet ook aan de spelers van ADO. Deze kunnen we gemakkelijk hebben. Maar ja, je moet ook doelpunten maken om de volgende ronde te bereiken. Dat is wel belangrijk. Want ergens begint dit toernooi natuurlijk echt. Dit is nog maar een soort van kwalificatie voor ronde. En dus moet er een keer gescoord worden. Er is nog een terugwedstrijd. Dus dat is nog de grote hoop. Dan kan Den Haag massaal het Europese avontuur gaan vieren. Nu zijn er een paar honderd toeschouwers uit Den Haag meegekomen naar Litouwen. Dat is al heel wat. Maar het is ...is nog 0-0. Dat is eigenlijk het enige smetje op deze wedstrijd. En die paar vuurwerkbommen die zijn afgestoken door Hagenezen. Misschien komt er nu nog een groter nadeel aan als Tauras daar een penalty krijgt. En verdomd, die krijgen ze van de scheidsrechter. Batinic wijst naar de penaltystip. En degene die de penalty veroorzaakt, dat is Filip Luksic. En dat is de enige... Een nieuweling in de selectie van Ado Den Haag. Althans in de basis. Hij geeft zijn tegenstander een duwtje. Krijgt ook nog eens de rode kaart. Zegt Ado met zijn tiener verder. Nou zit je net lekker te vertellen dat Ado best aardig bezig is. En dan gaat het zomaar ineens helemaal mis met A Den Haag. Eén duw. En vervolgens is iedereen uit Den Haag hartstikke boos. Vrees ik dat we niet bij die paar vuurwerkbommetjes die we tot nu toe gehad hebben uh, blijven. Maar die Kroatische scheidsrechter wil niets weten van al die protesten. Sterker nog, hij zal zo meteen ongetwijfeld nog wel een paar kaarten gaan uitdelen als het zo blijft. Hoe dan ook. Filip Lukik, Lukik. Ik moet wel goed zeggen, een Sloveen, Slovaak die uh, eraf gaat voor ADO Den Haag. Dat het een overtreding heeft gemaakt in het strafschopgebied En dus Tauras een penalty krijgt. En dat betekent dat de Litouwers op 1-0 kunnen komen. Ik denk dat de man die de overtreding tegen heeft gekregen, Gert Goudgardas, de aanvoerder van uh, Tauras, dat die zelf ook de penalty zal gaan nemen. Maurice Stijn, de trainer van Ado Den Haag, die staat erbij, kijkt ernaar en die hoopt maar dat Coutinho die bal eruit houdt. En dat lukt hem niet en dat betekent dat Ado na iets meer dan 10 minuten spelen in de tweede helft achterstaat, staat nota bene in Litouwen tegen Tauras met 1-0. En dat was eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Frank Wielaert, voorrondes van de Euroleague. Straks meer rond half acht van deze wedstrijd. Te gast vandaag is actrice en zangeres Hedwig Minnis. We gaan het vandaag heel weinig over acteren hebben en heel veel over muziek. Laten we meteen beginnen met een opname uit de show Chuck. door en van Hadenich Minis en begeleid door Jan van Eert, die ook co-producer is van de show die te zien was op de parade in Den Haag en binnenkort te zien is op de parade in Utrecht en daarna in Amsterdam. Een uh, Hadenich Minis, eigenlijk ben je meer bekend als actrice, maar daar komt nu een eind aan. Je gaat nu bekender worden als zangeres, tenminste. Daar, daar, daar doe je toch allemaal voor? Ja, ja. En dat is, uh, dat is dus te zien op die uh, op die parade. Mag ik wat data noemen? Dat de mensen misschien weten wanneer we op te vragen. Nou, of we, zijn. Zeggen de we zeggen gewoon de parade.nl. We zeggen gewoon deparade.nl. parade.nl. Ik zeg er heel staan, van, 21 tot en met 25 juli in Utrecht. 13 tot en met 16 augustus in Amsterdam. Dus ze van tevoren heeft ze dat helemaal in de raad <laughs> geleerd. Ja. Goed hoor. Uh, ja, want jij was heel zenuwachtig voor deze uitzending. Maar je zei, ja, deze, deze nummers die gaan nu de, de lucht in. Ja. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ze te horen zijn. Ja, dat is zijn bizar. wat mensen die hebben met een telefoon een opname gemaakt... Ja. zag ik op YouTube. Maar verder is het is, het, nee, is dat we nog een soort opnames. primeur. Nee, ik moet zeggen dat ik het echt een heel bijzonder moment vind dit. En... Uh, dat ik aan de ene kant vervuld ben van uh, endorfine... omdat ik het zo leuk vind. Maar ik vind het ook heel spannend dat het nu te horen is. Vind je dat luisteraars mogen uh, schrijven aan ons nu... vanavond tijdens de uitzending wat ze van je muziek vinden? Ja, ja zeker. Want we hebben ook gewacht uh, met het maken van een album. Omdat we wilden wachten ja, hoe de mensen reageren op onze muziek. En uh, ja, ik heb de nummers geschreven. En de, de basgitaar is een beetje de basis. Ja. En Jan van Eert heeft het helemaal geproduceerd. Dus... Uh, heeft de samples gemaakt. en uh... Jullie staan gewoon met z'n tweeën op toneel. Ja. Daar komt ongelooflijk veel lawaai uit, muziek. Ja. Uh, en, en dat is een hele wervelende show. Uh, terwijl jij toch voornamelijk je staat van dienst had... en de afgelopen tien jaar met zeer veel succes hebt gespeeld... als actrice. Wat nee. heeft jou nou finaal over de uh, streep geduwd richting de muziek? nou Het is altijd uh, een soort vulkaantje geweest in mij. Ik heb ook eerder auditie gedaan op het conservatorium... dan op de toneelschool. Maar de sfeer op de toneelschool uh, sprak me veel meer aan... dan op het conservatorium. En... Uh Misschien is het ook zo dat ik niet meteen het pad van mijn ouders wilde volgen. Misschien heeft dat daar ook mee te maken. En op de toneelacademie dat je in, die, in die klassieke muziek of in ieder geval in die muziekhoek ja. terechtkwam. Precies. En op de toneelacademie had ik een geweldige zanglereres. Haar naam was Gemma Visser. En zij zei van: 'Nou, je moet blijven zingen'. En toen zei ze: 'Ga weg met je klassiek, weet je wel? Jij moet 'Billy Holiday' zingen en, uh, en Brecht en Edith Piaf'. Nou, ik wist wat ik meemaakte. En ik heb natuurlijk een tamelijk donkere stem, dus dat, dat geluid paste heel erg daarbij. En nou ja, die passie is altijd voor zingen altijd geweest. En uh, ben dat ook daarnaast blijven doen. Maar het acteren ging heel goed. En het zingen kwam eigenlijk steeds meer op de achtergrond. Maar ik merkte op een gegeven moment dat het vuurtje steeds meer ging branden. En nou, toen ontmoette ik Mike Baudet. En we hadden een hele goede klik. En uh, toen zeiden we, god, we moeten samen muziek maken. Dus hij dus maakt samen... natuurlijk ook heel veel muziek. Hij ja, speelt heel veel muziek. hij is geniaal, echt geniaal. En treedt op als cabaretier. Precies. En hij is een geweldige cabaretier, maar... Eigenlijk een nog meer fantastische pianist en een muzikant. Hij maakt ook geweldige eigen nummers. En toen zijn we bij hem in de achtertuin in zijn studiootje hebben we wat geprobeerd. En toen had een drummer waarmee ik daar toen samenwerkte, had dat gehoord op mijn website. Toen zijn we, hebben we een band opgericht. En toen zijn we dus op tournee geweest twee keer. En dat was echt fantastisch. Maar toen deden we heel veel covers. En toen deden we allebei één of twee eigen nummers. En die mensen reageerden goed op de eigen nummers. Ook Mike. En ik heb Mike wel heel hoog zitten. En toen kreeg ik iets meer vertrouwen in. Van god, misschien kan ik daar wel eens mee doorgaan. Misschien moet ik die, het wel eens serieus gaan nemen. Ja, precies. Maar ik ben en heel Limburgs. Dus uh, ik ben niet een enorme deurval uh, van mezelf. En uh, ook wel heel onzeker eigenlijk. En... Um, ja, en het, ik, ik, ik zat altijd bij het op Amsterdam en dat is fantastisch. Je had een en dat, vast contract daar. Ja, vast contract daar. En je en... speelde toprollen. Uh, uh, Angels ja. in America bijvoorbeeld, een waanzinnig stuk. Jouw rollen zijn ook altijd, uh, hebben ja. altijd uitgeblonken, bekroond, ga zo maar door. Ja, en Ivo van Hoven en Jan Verswijfeld, nou, dat is een must om met die mensen te werken. En heel inspirerend en fantastisch. En al mijn collega's bij het op Amsterdam ook geweldig. Maar ik merkte op een gegeven moment van, god... Eigenlijk ben ik, werk ik altijd ten dienste van een regisseur of een script of een, een producent. En ik had heel erg het verlangen om iets te maken van mezelf. En dat kwam eigenlijk, heel kort gezegd, ik had een ongeluk gehad in Tasmanië. Wat niet heel veel voorstelde. Maar als ik iets eerder of iets later van de weg was afgeraakt. dan was dat fataal geweest. Nou, dan ga je iets anders nadenken over het leven. Toen zag ik een documentaire van Louis Theroux. En die ging over hoe belangrijk het is dat je doet waar jij het gegeven wordt hè? De reisjournalist schrijven. Precies, raar, ja. de reisjournalist. En um, nou, Een groot cliché dat je moet doen waar je gelukkig van wordt. Maar op dat moment was dat cliché heel erg voor mij bedoeld leek wel. Toen dacht ik, god ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik eigenlijk het gelukkigst als ik zing. En um, ja, dat, dat, dan komt alles bij elkaar. Maar ik dacht, ja, ik lijk wel gek als ik daar nu helemaal voor zou kijken. Nou ja, het is grappig maar... dat je dit zegt. Want drie jaar geleden was je ruim drie jaar geleden was je bij ons de gast in dit ja. programma. Dat was vanwege de, een van die mooie rollen. Dus Angels in America uh, had je toen gespeeld. Mm -hmm. En toen was je zeer uitgesproken. Toen zei je, ik wist altijd al dat ik liever wilde spelen. Ik vind acteren namelijk moeilijker dan zingen. Bij zingen ben ik altijd heel gelukkig. En dan vertrouw ik het eigenlijk niet helemaal. Bij acteren gaat er zoveel door je heen. Dan ga je echt een andere wereld in. Ja. Uh, oftewel het feit dat het makkelijk gaat, dat het zingen je makkelijk afgaat en dat het ja. je gelukkig maakt, dat zijn dingen waarvan je denkt nou. Nou ja, eigenlijk moet je leren dat dingen die je gelukkig maken... dus eigenlijk ook heel goed voor je zijn. Terwijl ik toen dacht... En dat, en daar heb je toch nog wel dertig jaar over gedaan om je toch, achter te ja. komen. Omdat ik toch dacht, ja nee, maar ik, ik wil alles uit het leven halen. En acteren gaat me moeilijker af, vind ik moeilijk. Want ik ga altijd in een repetitieproces door een dal. En ik denk altijd weer dat ik het niet kan. Ik bel altijd weer mijn moeder. Dan zeg ik, terug, je kan het niet meer. Zegt ze, hadwig. dat zeg je altijd. Maar altijd weer dat. En dat is ook goed, want... Uh, dat brengt je een, ja. een, op een hoger plan. En heeft me ook beter gemaakt als mens. En het zijn tropenjaren voor jezelfontwikkeling. Maar ik merk eigenlijk naarmate ik ouder word en dat vind ik ook leuk aan ouder worden dat. ...dingen waar je gelukkig van wordt, gewoon eigenlijk gewoon het beste voor je zijn. En ik wil helemaal niet zeggen dat even ik Even voor de duidelijkheid, hè? Je bent... we spreken hier niet met een vrouw van 67 of zo. Nee, nee, nee. Je bent precies. 34. Nee, ik ben 34. Nee, maar... nee, ik ben helemaal niet heel oud, hoor. Maar... En ook, ik wil ook helemaal niet... Ik stop ook niet met acteren, want er is volgens mij een misvatting over. Maar ik wilde gewoon even mezelf ongeveer twee jaar de kans geven... ...om mijn eigen muziek uh, een kans te geven... En dus het acteren ga ik op een iets lager pitje zetten. Ja. Dus als ik eerst acteerde en daarnaast zong... wil ik nu zingen en daarnaast acteren. En, um... Maar goed, je moet daar toch echt wel een hobbel voor nemen. Want, ja. want je bent bekend, ja. uh, je hebt een toproller... en je zat in vaste dienst bij Toneelgroep Amsterdam. Ja. Dus er dus, zit een zeker risico aan. Ja, ik heb eigenlijk heb ik alle veiligheid die ik had... en die je als artiest eigenlijk al weinig hebt... heb ik eigenlijk allemaal aan de kant geschoven. Want ik had een vast contract en... Uh, want ik heb het nu steeds over dat ik als ik zing zo gelukkig ben. Maar ik was bij Toenug op Amsterdam en ik ben bij Toenug op Amsterdam ook gelukkig. Maar ik wilde gewoon heel graag iets proberen. En het heeft ook te maken met Floor van der Wal, uh, Frederik Huids. Alle uh, mensen die... Um, dat zijn actrices die zijn overleden. Ja, ja, die heel snel uit het leven zijn gegrepen. En dat heeft mij op de ene of andere manier zo bezig gehouden. En daar heb ik ook nou, een nummer over geschreven. Het is allemaal niet zo heel boeiend. Maar voor mij is dat in ieder geval... Heel aanwezig geweest, toen dacht ik nou, waarom zou ik niet zomaar uit het leven ge gegrepen worden? En wat zou ik dan nog willen doen als dat zo was? Dat mm -hmm. nou, klinkt misschien heel pathetisch, maar ik wilde gewoon, ik had zo erg de drive om dat een keer te proberen. En ik vind het wel heel eng. Want uh, ik heb nu eigenlijk. ja, ik, ik heb mijn vaste contract eigenlijk doorbroken door te zeggen ik ga een tijd weg. En dat is super eng. En soms dacht ik ook, van ben ik wel uh, goed, goed bezig in mijn hoofd en ben ik niet. Gee Ivo en, van Hoven niet tegen jou. Sorry hoor. Maar wat is er met jij aan de hand? Nou ja. je, bent, je bent altijd muse van een van de muzen van. Nou, het grappige van is van dat. Geweest. En daarom is hij zo geweldig ook. Hij is een heel ambitieus iemand. Hij werkt niet alleen met ons binnen toen Amsterdam. Maar hij doet ook dingen in het buitenland. En hij begrijpt eigenlijk als geen ander hoe het voelt als je, als je wil verder groeien. En uh, we hebben dat ook wel eens kwalijk genomen van God, dan ga je weer weg. En, maar hij begrijpt dus daardoor wel... dat ik ook even iets voor mezelf moet uitzoeken. Ja. En Hans Kesting heeft bijvoorbeeld ook een keer... iets voor zichzelf uitgezocht in de tv. En Ivo is wel iemand die dat heel erg begrijpt. En ik heb gek genoeg met Ivo daar de beste gesprekken over gehad. En natuurlijk vond hij het niet leuk. En uh, dus schrok hij er ook wel van. Maar aan de andere kant... ik heb hem steeds uitgenodigd als ik moet zingen. En hij is een paar keer komen kijken. En hij zei wel altijd van... God ik zie wel hoe gelukkig je daar bent. En nou, als hij dat dan zegt... Dat, dat, dat raakt me dan wel heel erg. En... Uh, nou, er komt al één reactie oh. binnen van P. Klein. En die oh. schrijft, ik vind de muziek van Hadewieg helemaal geweldig. Oh, wat leuk. De eerste hebben oh. we binnen, mensen. Oh, wat leuk, zeg. We gaan turven. U mag oh, ook schrijven leuk. als u het niet zo mooi vindt. U mag vindt het over... ook zeggen als het niet mooi Echte, vindt. Ja. Echt waar, echt waar. Ja. Nou, weet je wat? We, ga, we gaan nu even voor het supercontrast gaan we ja. naar live muziek. Want je, je doet één nummer live vandaag. Ja. En ik wil je ook gewoon bevrijden van je zenuwen. Want ik, want ik weet zeker, je bent doodnefeus, hoeft ja. helemaal niet. Je hebt je basgitaar bij je ja. en je hebt je stem bij je. Dus jij gaat nu een liedje doen, wat je ook in de show doet. Een heel mooi, lief, klein liedje, soothing song. Ja, eigenlijk het tegenovergestelde van wat de mensen net gehoord hebben. Ja, precies, ja. maar dat, zo rijk is zo'n zo voorstelling nog. Je nee. Jij deed even wat stemoefeningen ja. voor de uitzending. Dat mag je nu ook nog wel doen, hoor. Dat okay. vinden we helemaal niet gek hier. Hmm doe ik ook altijd vlak voor een radio-uitzending. Mm. Heel normaal. Mm. Hadewieg minus live. Hade is haar theater, of haar, ja, is haar optredennaam Soothing Song. A pretty angel coming to you This is a soothing song This is a soothing song It will hold you and caress you day and night It will kiss you softly till the morning light So this is a soothing song Hold you, caress you Come to you and kiss you Comfort you and thrill you Whisper to you Een zoon van Harderwig Minnes. Ook live gezongen en gespeeld op basgitaar. Door Harderwig Minnes, die nu weer aan tafel komt zitten. Ja. En ja, dit is eigenlijk het enige echt rustige nummer volgens mij... in, uh, in de theatershow, want de rest <laughs> is gewoon... Uh, elektroponk, oftewel gewoon keihard. Ja. ze heeft wel een sprookjesachtig jurk aan. Ja. Maar verder is het gewoon het ruige werk... wat we ja. krijgen te zien tijdens het deze. Het werk, ja. Dit nummer, op de Parade in Den Haag althans... die droeg je op aan je kleintje. In een buik. Ja. In je buik. Ja. Dat verraste mij, ten eerste omdat het nog niet te zien is. Nee. Maar ik denk, zo, dus ze heeft die carrière-switch... doet ze nog even samen met een zwangerschap ook. Ja. Was dat bewust beleid? Nou, we wilden heel graag uh, een kindje. En, maar we wisten niet uh, ja, hoe, het, uh, hoe snel het hoe zou gaan. Hoe je dat gaan. moet doen. We wisten niet hoe we dat moesten doen. We hebben boeken gelezen. Ik heb me, mijn moeder bij. Nee. Maar um, het was eigenlijk meteen raak. En wat dus heel erg leuk is... En, uh, ja, het, het is gewoon heel fijn om te weten dat, dat je samen vruchtbaar bent... en dat samen kan doen. Maar we hadden wel verwacht dat het langer zou duren. Maar eigenlijk was het heel fijn omdat... Um, uh, ik, ik wel nog de opnames kan maken voor de voor de plaat en daarna ook de tijd kan hebben voor de baby want die is half januari uitgerekend en dan hopen we dat we daarna op tournee mogen op poppodia en op festivals. en dan gaat de baby gewoon mee of nou gaat ja. de baby gewoon mee en, ja. En met kleine oordopjes mag ik toch wel. Ja, daar hoop ik toch wel. Ja, dat is wel heftige muziek voor een baby. Ja, de baby hoort natuurlijk al de hele tijd. Ja, en die, heeft die basgitaar de... heeft, heeft die baby nogal dicht bij het oor. Ja, maar dat is wel lekker, want het vibreert lekker. En ik had twee keer een beetje een harde buik. En als je dan basgitaar gaat spelen, is het eigenlijk heel lekker voor die baby. Ja. Was er wel even een moment dat je dacht: Oef, het is nou wel even raar. Want ik ben nou twee jaar, heb ik mezelf gegeven ja. voor een muzikale carrière. En nou dit. Ja, het is, het is heel erg raar gegaan in mijn leven, omdat ik. Uh, van baan ben veranderd en zwanger werd... en mijn huis heb verkocht en een nieuw huis ga kopen. En weet je, dus alles wat heftig is in je leven... gebeurde allemaal binnen twee maanden eigenlijk. Never a dull moment. Never a dull moment. En toen dacht ik, ja, het zal ook wel niet voor niks gaan. En het grappige is dat ik helemaal niet wist... hoe het voelt om zwanger te zijn. Maar ik voel me eigenlijk heel uh, sterk... omdat we met z'n twee zijn. En daardoor vind ik ook... Uh, want ik, ik vond het heel eng, die stap die ik heb genomen... Maar ik merk dat sinds ik zwanger ben, dat ik me heel erg uh, gesterkt voel. Ofzo. Alsof die baby me steun geeft van, uh, ja, je moet dit doen. Ofzo. Ja, Het klinkt dat klinkt heel gek, ja. En dat witte jurkje met die, met die roesjes staat je nog steeds ja. wonderschoon. <laughs> Het ja. is, een, is een heel romantisch setje voor, wat ik al zei... een vrij, vrij heftige, heftige soort muziek. Waar, is dat op, waar heb je je door laten inspireren? Wat is, wat is nou de basis eigenlijk van, van dit wat jij maakt? Want je schrijft het zelf. Ja, ik wilde dus heel graag uh, mijn eigen nummers schrijven. En uh, toen dacht ik, ja, hoe zal ik dat eens gaan doen? Want ik speel geen gitaar, geen piano... en ik speel wel mijn eigen gemaakte basgitaar... Um, en toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen. En, en een vriend van mij, Martin Verhees, ook een goede bassist... die uh, was een goede vriend en ook mijn stok achter de deur. Dus dat betekende dat hij eens in de twee weken kwam... en mij uh, een beetje hielp met basgitaar spelen... En, uh, en luisterde naar mijn nummers. En ik ben iemand... Ik uh, moet altijd een soort stok achter de deur hebben, want anders doe ik het niet. Ik wilde wel heel graag nummers schrijven... maar omdat er nog niet een concreet plan was... Maar hij heeft je eigenlijk die kant op geduwd. Ja, dus waar. toen kwam hij één keer in de twee weken langs. En dan moest ik dus iets horen. En dat werkt voor mij heel goed als ik gewoon iets moet doen. En dan, dan komt de creativiteit ook gek en, en, en toen waren de nummers? Toen waren die nummers. En um, omdat ik dus een bepaald uh, stemgeluid heb... en een bepaalde manier van basgitaar spelen... krijg je vanzelf al een soort stijl en... Um, ja, ik kan niet zeggen dat ik voornamelijk naar een bepaalde artiest heb geluisterd... en me daardoor heb laten ze inspireren. Maar ik denk, door alle muziek die ik heb uh, gehoord. En um, nou, Wat ik wel leuk vind, is dat, uh, dat het voor Nederlandse begrippen... wel enigszins origineel is wat Jan en ik samen doen. En uh, dat vind ik wel heel leuk. Het, het is niet dat, dat het zoveelste band... Nee, nee uh, het is nog nooit vertoond eigenlijk. De manier waarop jullie daar staan ook niet. <laughs> nee. We gaan daar straks over verder. Er is verkeersinformatie. Oh, ja. Nog steeds de waarschuwing voor zware windstoten langs de westkust, maar ook in Friesland. Daar moet het verkeer de komende uren nog echt rekening houden met het slechte weer. Nog twee files zijn er over van best een drukke avondspits. Op de ring van Amsterdam blijft de druk voor de Koentunnel 4 kilometer. Dat komt dan weer door de afsluiting van de Eitunnel. Op de A13, Den Haag naar Rotterdam, is een vrachtwagen gestrand bij Delft. Er staat 2 kilometer file, want de rechterrijstrook is dicht. En er wordt nog steeds gevoetbald Euroleague voorrondes Frank Wielaert. Nog een kwartier in de wedstrijd tussen Tauras en Adolf Den Haag. die benutten penalty aan het begin van de uitzending benut door Jerkovic. Die heeft de wedstrijd wel in ieder geval behoorlijk op gang gekregen. Ado schakelde een tandje bij, kreeg wat kansen, onder andere via Verhoek. Maar die miste nog in eerste instantie. Uiteindelijk was Verhoek wel de aangever voor de 1-1 van Ado Den Haag... gemaakt door Lex Immers. En De paas was zo goed dat Lex Immers er alleen maar tegenaan hoefde te lopen... en die bal nog een metertje of twee hoefde te overbruggen... om uiteindelijk in het doel te vallen. En nu moet Ado weer bijschakelen, want die 1-1 heeft maar heel kort op het bord gestaan. anderhalve minuut ongeveer... Toen was het Regilio Zeedorf. En die speelt voor Tauras, voor de ploeg uit Litouwen dus. Zeedorf, het achterneefje van de grote meneer Zeedorf. Die vanaf de punt van uh, het strafschopgebied... heel hard die bal in de kruising achter Gino Cortino schoot. En dat betekent dat Tauros, Tauras weer voor staat in Litouwen. Met 2-1 tegen Ado Den Haag. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan. En Ado doet er alles aan om die 2-2 te maken. Ja, dat is, uh, is er gezegd ook... Uh, Frank Wieler, straks nog meer. Straks is die wedstrijd afgelopen over een kwartier ongeveer. En dan horen we de einduitslag. Ik zit hier nog steeds met Hadewieg Minnes. Om, tussen stromen toch de reacties binnen van onze luisteraars. Eén die schrijft, bijvoorbeeld Audrey, schrijft... Ik wil Hadewieg heel veel succes wensen... met alles wat ze gaat doen in haar carrière. Oh. Dus haakjes, ik weet niet precies hoe je dat schrijft. Carrière, oh wat lief. Ik, denk. Oh wat ik vind cool. haar muziek heel erg mooi. Uh, Rogier schrijft erg mooie muziek. Het heeft iets van Tori Amos meets Björk-achtigs. Maar dan wel weer heel eigen echt heel mooi. dat biuro achtig dat snap ik ook wel een beetje. Dat ik, ja. want dat daar hangt het ook een beetje. dat de, de, daar hangt het ook af en toe een beetje tegen aan. ja ja. dat ja, sprookjesachtige, ja. maar wel iets steviger. ja ja. nou, wat leuk, zeg? die reacties. Vind ik ja, leuk, ja. nou ja, we hebben ook gesproken met met de man die nu samen met jou werkt en Jan, natuurlijk ja, ja Jan, Jan van Eert, muzikant, producer. ze een man die ook met Wende Snijders bijvoorbeeld heeft gewerkt voor de laatste plaat die ook bekroond is. dus je hebt wel een lot uit de loterij, wat ja, dat absoluut. betreft. En hij zei tegen ons, nou, ze heeft hele goede recensies al gehad... en ze hoort bij de top van Nederland. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Ellen ten Damme en Wende Snijders... met wie ik zelf ook werk. Maar dan heb ik het ook over het niveau van Anouk en Ilse de Lange. Ze heeft een hele goede, krachtige stem die ongelooflijk veel kan. Ze kan ook zo voor een rockband gaan staan. Ik schat haar kansen heel hoog in. Ja, ja. Heeft hij dit eigenlijk wel eens tegen jou gezegd? Of houdt hij jou een beetje klein nog? Nou, ja, Jan is echt... Wat je precies zegt, een lot uit de loterij. Dat, dat ik met hem nu dit doe, is wel echt fantastisch. En het, het fijne is ook dat we een hele goede klik hebben. Muzikaal, maar ook privé. En hij is ook iemand die heel, heel veel vertrouwen geeft. En dat, dat vind ik heel prettig. Dat en, heb jij ook heel erg nodig. Ja, dat heb ik ook wel heel erg nodig, merk ik, om alles te durven. En ik merkte wel... Want als je je eigen muziek maakt... dan moet je wel durven je eigenheid te laten horen. En als je dan last hebt van schaamte of zo, dan lukt dat niet. En omdat ik me bij hem heel vertrouwd voel omdat hij dat vertrouwen ook geeft. En, en een goede klik hebben, durf ik gewoon allemaal lelijke, stomme dingen te doen. En... Wat zijn lelijke, stomme dingen. Ja, of ja, dat heb je toch wel eens? Dat je allemaal dingen gaat uitproberen die dan achteraf helemaal niet blijken te werken. Dat doe ik, maar... ik meestal gewoon in de badkamer met de ja, deur, op slot. Ja, precies, Nou, dat doe ik gewoon allemaal daar. En dan soms werkt het niet. Maar dan, dan, daarna werkt het wel, omdat het zich heeft uitgekristalliseerd. Maar al die chanante momenten zijn wel heel goed uh, als je dat durft bij elkaar. En uh, nou, ik zei gisteren nog tegen mijn vriend dat ik zo ontzettend dankbaar ben dat ik dit samen met Jan doe. En, um, omdat hij natuurlijk ook een superprof muzikant is. Ja. Een, een, een man die werkelijk alles van de techniek weet... van de synthesizer, van de van, weet ik veel, ja. loopjes, loopjes en uh, alles wat daarbij komt kijken. Ja. Hij, hij is ook de man die, die heel veel power geeft aan de voorstelling. Ja, en ook heel prettig om mee samen te werken. Dat zag je misschien ook bij het optreden. Dat, uh, omdat hij... Uh, omdat hij heeft hele goede oren, hij luistert heel goed... hij is heel dienstbaar, maar zonder zijn eigenheid daarin te verliezen... Ja. En, hij, hij zei ja. ook tegen ons, uh, in het vervolg eigenlijk op deze serie Complimenten... of het gaat lukken met Hadewig hangt eigenlijk alleen maar af... van hoe ze zich gaat gedragen in deze wereld. Trekt ze dat, vraagt hij zich af. Heeft ze er echt zin in? Ze kan het absoluut. Maar het is net als bij een topsporter. Je kunt, iets, je kunt wel iets kunnen, maar het komt uiteindelijk ook op discipline aan... of het werkelijk gaat lukken. Ze is 34, net zwanger. De vraag is maar hoezeer de muziek echt de hoofdrol wil laten spelen in haar leven. Als ze dat wil, dan gaat het zeker lukken. Dat weet ik zeker. Hij, uh, ik wil natuurlijk niks liever zeggen. Ik heb natuurlijk een hele heftige beslissing daarvoor genomen. Dus nu... Uh, hij, maar hij geeft gewoon aan, het is topsport. Ja. Ervaar jij dat eigenlijk ook zo? Ja, dat ervaar ik zeker zo. Want nu ook met die optredens... Uh, als ik bijvoorbeeld s'avonds een voorstelling speel... dan doe ik overdag nog veel andere dingen. Maar dat doe ik nu niet. Het is ook omdat je stem is het, is het grootste instrument Het komt heel erg op ons aan... Um, ik geef heel veel energie in die, in die voorstellingen. En je doet drie, vier voorstellingen op een dag? Ja, vier voorstellingen de op een avond. Ja. Ja, en je bent tussendoor je ook aan het concentreren. Dus je hebt eigenlijk een spanningsboog van zes uur tot twaalf uur. S'nachts vaak. En dus overdag ben ik ook echt gewoon niet aan het praten. En uh, veel water aan het drinken, ananassap. Uh, dus als een topsporter je je eigenlijk aan het voorbereiden. Ik ga meteen naar de voorstellingen, naar bed. Slapen, heel veel slapen. Dus het is dus een beetje... Ja, het is echt een saai bestaan, maar het geeft me wel een soort kick, omdat alles uh, in teken staat van die songs. Alsof en een het andere ook... kick dan, dan dat je in Angels uh, in Amerika staat, uh, een prachtige rol hebt, Harper, en dat je er dan afkomt en denkt van. Uh... Ja, maar bij acteren. Um, uh, bij, bij Angels was het. hoefde ik niet veel te slapen en zo. Omdat bij acteren gaat het ook heel vaak om emoties. En gek genoeg, bij mij was het dan zo. Dat, uh, dat randje op die stem is niet erg als je speelt. En natuurlijk ik ben altijd met mijn stem bezig, omdat mijn stem ook uh, ja, het is gewoon het belangrijkste instrument. Maar ik merkte als ik dan niet veel sliep dat dat heel fijn was, omdat ik dan de emoties sneller uh, kreeg ja. als ik aan het spelen was. Ja. Dus um, eigenlijk gaat acteren ging, was de ontspanning voor mij het belangrijkste. Terwijl nu met, met, het, uh, met mijn eigen muziek um, moet mijn energie ook op een enorm hoog level zijn. Terwijl als ik acteer ben ik vaak uh, beter als ik moe ben. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat komt omdat ik dan... Omdat ik van mezelf zoveel energie heb als mens. Je hypert eigenlijk een klein beetje. Nou, ik ben eigenlijk een soort hypermens. En als ik dan op toneel ben, is het lekker om dan een beetje ontspannen te zijn. Dus dan is het niet erg als ik moe ben, want dan word ik gewoon wat ja. rustiger. Terwijl met mijn muziek moet ik gewoon zo'n focus hebben. En die heb ik gewoon het meest als ik veel slaap. Dus wat dat betreft is het meer topsport. Ja, Fysiek dan... ook. Ja. En meer dan toneel dus ook. Ja. Want laten we, no laten we nog maar één, één stuk luisteren. Ja. Invite uh, You. Invite it? You, ja. A Ja, de bordjes van de jury hier in de studio die zijn allemaal omhoog gegaan... met vrij hoge puntering, <lacht> mogen we wel zeggen. Ja, dat de is cijfers zo zijn voordelig. ja dit, dit pakt hier voordeel uit, Hardewiecht. Dit ja. is een, een, een, een heel mooi nummer, is dit. Ja, dank je wel, ja. ja. Het is niet alleen, het is muzikaal mooi... maar het is ook nog een, een, liefdes, een liefdesnummer. Ja. En het viel mij op dat je steeds wel een heel stoer meisje bent. Met, met die basgitaar en dat stevige zingen. Mm -hmm. Maar dat het wel vaak een, een romantische ondertoon heeft. De, de, de teksten gaan ook veel over, over de liefde. Ja, ja. En de verwarring die bij de liefde hoort. Mm -hmm. Is dat eigenlijk Harderwig Minnes in een nutshell? Um, ja, of de liefde is wel heel erg belangrijk voor me. Ja. En dat is wel mijn grote drijfveer in het leven, maar dan is het niet alleen liefde voor mensen... maar ook, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel liefde voor muziek... en liefde voor eten en liefde voor natuur. En ik merk dat, het, dat ik dat heel intens kan ervaren, ja. Mm -hmm. ja. Komt dat ook intens binnen, zoals, zoals het ook intens eruit komt? Ja. nu ontvang jij net zo fanatiek als je... Als je, als je uitzendt, eigenlijk, als een beetje hypermeisje. Ja, nou, ik ben, ben wel intens. Maar intens moet niet verward worden met hysterisch. Want dat ben ah, ik gelukkig niet. Tenminste, dat. Uh... Je hebt je als actrice veel moeten verdedigen, ja, hoor ik. Ja, maar uh, ja, ik, ik, uh, ik kan zo echt intens genieten van eten. Maar dat had ik als kind al. En, uh, en de natuur kan mij ook echt overvallen. En ik ben wel heel blij dat ik. Dat ik heel erg kan genieten van dingen. Maar ik kan bijvoorbeeld uh, heel blij worden van dingen. Maar ik kan voor hetzelfde geld ook heel erg uh, van, de, uh, van, de, van het pad worden geblazen. Snap je? Dat gaat bij mij ook wel makkelijk. Maar ik vind wel fijn dat het me allemaal wat doet. Snap je? En, ja. Maar uh, is, dit, is dit wat je noemt groot en mislepend leven? Ja, maar ik, ben, ik, ben ook, ik kan daar wel heel nuchter in zijn. Of ik ben wel volwassen daarin. En ik. Uh, ik uh, kan ook wel dingen relativeren. Het is niet dat ik me zo laat meeslepen... dat ik niet meer in staat ben om normaal te fungeren. Of, uh... Dus ik kan mijn hoofd wel koel cool houden, gelukkig. Mm. En dat, dat kan ik steeds beter. Want vroeger uh, leefde ik inderdaad groots en meeslepend. En wilde ik dat ook. Wilde ik echt leven als in een film. En dat als ik maar veel voelde. En... Terwijl nu kan ik ook genieten als dingen uh, wat meer kabbelen... in plaats van dat het allemaal pieken en dalen zijn. Dus dat en waar gaat... heb je dat eigenlijk afgeleerd? Dat je altijd dacht dat je zoveel moest voelen? Nou ja, dat, dat vind ik... Ja, Je zegt, jij ja, bent pas 34, maar toch merk ik... Dat, dat ik ouder worden heel leuk vind. Dus sinds mijn twintigste... Uh, dus in die veertien jaar of zo... merk ik dat ik wel heel veel geleerd heb. Uh, ook van mijn relaties. Ik heb gelukkig goede relaties gehad. En uh, ja, dan, dan leer je daar ook heel veel van. En heb, maar het, ik denk ook dat ik heel graag wil leren. En uh, ja, ik vind het gewoon leuker om... of leuk om me steeds... Uh, ja, beter te maken als mens. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar... Nee. Um, ja, ik... ik, ik wat, wat, wat, ja, want probeer dat dan nou even iets meer te specificeren. Nou, ik, ik denk ook dat het... Wie goed doet, goed ontmoet. Dus ik wil uh, zo goed mogelijk mens zijn voor anderen, maar ook voor mezelf. En... Uh, um, God, dat klinkt altijd pathetisch hè, als je dat zegt, maar toch... Nou ja, ja, ik zit daar hiervoor om, <laughs> ja, om ja, op, of gaan gaan je teugels ge... te houden, ja. Dan, dan ga ik daarna wel weer met de zijster overheen. Ja. Nou, maar het leuke aan ouder worden is dat je steeds beter merkt waar je goed in bent... waar je gelukkig van wordt. En uh, nou, dat zijn bij mij ook simpele dingen. Ik eet koriander, en dat vind ik gewoon, daar word ik gewoon heel blij van. En ik word ook blij van uh, de ondergaande zon. Nou, het zijn soms hele simpele dingen... Maar dat kan je heel muziek. erg helpen. En muziek. Ja, het fijn aan muziek, maar dat heb ik als, ik ben natuurlijk als kind opgevoed door mijn ouders en door muziek eigenlijk. En uh, nou ja, muziek is fantastisch. Als je, je verschrikkelijk voelt, dan word je getroost door muziek. Maar als ik me blij voel, dan vier ik dat met muziek. Of ik uh, zet muziek op als ik energie nodig heb. Of als ik ontspannen wil worden, zet ik muziek op. Dus eigenlijk... En muziek is dat ook dat wat het dichtste erbij komt. Ja, dat gaat wel recht naar mijn hart. Ja. ja dus, en dat kan me ook heel openbreken of zo. Of, uh, ja. Ik durf me wel steeds meer uh, open te stellen in het leven. zonder dat ik dat dan heel eng vind. En da daar helpt muziek soms ook bij. Ik merk ook als je ik... hebt nou een paar keer ook wel met je suggereert van uh, bang. En, en ik ben niet zo'n. ik ben niet zo'n. Uh, uh, lefgozer eigenlijk. Uh, ja. Angsten. Maar, maar wat is eigenlijk dan de meest. Uh, de, de angst die het dichtstbij komt? Nou, de grootste angst is toch of dat je dierbaren verliest. Daar blijf ik heel bang voor, maar dat heeft niks met de muziek te maken. Maar ik ben ook, denk ik, nog steeds bang dat dadelijk blijkt dat ik iets niet kan of zo. Het is toch een dat soort angst dat je misschien wel helemaal niks kan. Precies, en maar het grappige genoeg is die faalangst ook weer mijn drijfveer. Omdat ik daardoor toch een soort perfectionisme heb, ben ik nooit lui daarin. en... Um... Dus denk ik ook dat ik daar weer heel veel rendement uit haal, stiekem. Maar dat betekent dus dat er veel bevestiging nodig is en... Veel dat er publiek nodig is, dat er applaus nodig is. Dat mensen hier moeten zeggen, ook gelukkig worden geloof ik. Ik hoop wel dat iemand iets aardigs zegt. Ja, dat is dus een heerlijke zijn. eigenwijze muziek. Sterkte, dat schrijft iemand Oh, wel. sterkte, ik, ja, ja. Dat vind dat ik vind wel weer grappig. Maar ja. iemand schrijft hier uit Curaçao notabene. Oh. Die zit dus op Curaçao naar die muziek voor jou te oh. luisteren. Dat wist ik helemaal niet dat het Ja, ja, overal ter wereld, hè. Wonderlijk, wonderlijk mooie reactie. Wat een heerlijk eigenwijze eigen muziek, schrijft Paul. Nou, dat is... nou, wat leuk. Ja, die bevestiging is fijn, maar ik denk dat elk mens dat wel heeft, toch? Ik bedoel, uh, daar durf ik wel eerlijk over been. te zijn... Ja. dat ik, ik kan niet genoeg complimenten krijgen. En nog... Oh, dan gaan we daar nog even lekker naar door. <laughs> <Ja>. <laughs> maar we gaan dat eerst naar voetbal. Ja. Ik ben oh, heel heerlijk. benieuwd hoe het met de va-angst van ADO is op <laughs> ik dit ook. moment. Frank Wielaert. Nou, valt allemaal, op dit moment valt het allemaal nog wel mee, hoor. Het is intussen 2-2 geworden. We zitten diep in de blessuretijd van de, de tweede helft. We hebben nog een seconde of 40 te spelen... als we die blessuretijd allemaal bij elkaar optellen... in de 94e minuut zitten. Het is 2-2... Met dank aan het uh, feit dat er nog een penalty benut is door uh, Lex Immers... Die maakte de 2-2 uh, vanaf de penaltystip nadat uh, Charon Cherry, een van de nieuwkomers bij uh, ADO Den Haag, onderuit werd geschoffeld. Het vervelende voor hem was, hij was ingevallen in deze wedstrijd en hij moest er daarna met die blessure ook weer uit. Het prettige voor het publiek was dat ze daarna, Mark Huscher, ook een nieuwkomer van ADO Den Haag, ook nog even mochten bewonderen in uh, deze wedstrijd. En ADO probeert nu in de slotfase stiekem nog de 3-2 te maken. Dat zou misschien wat al te veel van het goede zijn. Niet dat ADO uh, slechter is dan uh, Tauras helemaal. Niet zelfs, maar ze hebben het zichzelf wel erg moeilijk gemaakt door een paar hele grote kansen te missen. Moet ik zeggen dat Tauras ook wel een aardige keeper heeft staan die ook een paar grote kansen prima heeft tegengehouden. Misschien dat hij deze dan niet heeft en dan wordt het uiteindelijk toch 3-2 door een eigen doelpunt. Van Tauras. En dat gebeurt dan allemaal net voordat Mark Huscher er nog aan kan komen. Nou, dat is allemaal heel uh, prettig voor Ado. En natuurlijk ook voor Maurice Stijn. Die debuteert op Europees niveau. Zoals zoveel spelers hier debuteren op Europees niveau. Ook bij uh, Ado Den Haag. Maar de coach dus ook. En dan gaat Ado nog winnen. Uiteindelijk ook. Nou, dan zie je het klassenverschil uiteindelijk toch uh, tevoorschijn komen. Ondanks het feit dat Ado dus... Twee keer achterkwam in dit duel. Twee keer onnodig ook achterkwam. Eén keer door een penalty die wat al te gemakkelijk gegeven was. En één keer door een, nou ja, een heel fraai zondagschot. Maar een zondagschot was het van Zeedorf. Die de 2-1 maakte. En uiteindelijk draait Ado dat dan allemaal toch nog weer om. Een beetje in de geest zoals het met Ado ging vorig seizoen. Het moet allemaal spectaculair. Het moet allemaal een beetje onconventioneel. Maar het lukt uiteindelijk allemaal wel. Die lijn wordt dus wel keurig doorgezet. De manier waarop ADO Europees voetbal heeft verdiend. Daarmee gaan ze gewoon door in deze kwalificatiereeks voor de Europa League. Ik moet zeggen, de route is nog lang en de blessuretijd zit er intussen op. Het is alleen nog even afwachten tot de scheidsrechter laat aftrappen. Daarna zal het ook gelijk gebeurd zijn en dat klopt inderdaad. De aftrap is geweest, het affluiten is onmiddellijk daarna ook geweest. En dat betekent dat ADO in ieder geval voor de eerste test in Europa geslaagd is. De eerste wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de Europa League in Litouwen is gewonnen van FK Tauras met 3-2. dat was inderdaad op de valreep Frank Wielaert met zijn verslag van Langste Lijn. Um, Hadewieg Minnes, we hebben al drie nummers van jou gehoord, maar wat jij doet in je show, die ik gezien heb op de parade, is uh, ook één cover van iemand anders zingen. Ja. En dat is best wel gewaagd, want je zingt een nummer van Prince. Mm -hmm. Dus ik heb daar maar uitgededuceerd dat dat heel belangrijk voor je is. Is dat ook zo eigenlijk? Ja, ik vind The Cross van Prince echt een van de mooiste nummers op aarde, denk ik. Ever. even, even, ever. En um, ik moet eerlijk zeggen dat ik in, uh, in de voorstelling met Mike uh, coverde we het nummer ook. Maar dat nummer, dat, dat heb je heel soms bij nummers, dat blijft maar uh, van, fantastisch om te horen. Ja, laten we even een klein stukje doen, want dan... dan... Van, van hem, hè? Van hem, Ja. ja. Want jij wil niet zelf dan, hè? denk ik. Ook een stukje zingen zo. Ja, kan wel hoor. Maar... Mag ook gewoon meezingen. De microfoon staat open. Ik hoor hem. In. Ja, je durft dat natuurlijk niet. En je hebt ook groot gelijk ook. Dat je denkt, van, ik ga even een, ja, een kortje bij Prins doen. Ja, ja precies. Ja. maar niet. En, en nu, als we Prins al nu helemaal wegdraaien, zou jij dat, durf je dat dan eigenlijk? Uh, ja, ik wil het best doen. Oké. Okay. Uh, maar dan doe ik even moment. waar hij verder gaat. Uh, moet ik het even door die microfoon? Ja, waarom ja, niet? Ja, als je, ja, als je, ja, dit, is, dit is een geheel geïmproviseerd onderdeel. Okay. Ik doe het dus even zonder. Ik, ik zie dan... de mondhoeken van de techniek? Is al een klein beetje. gaan die naar beneden? Nee, die gaan omhoog. Ja, ik moet je voorstellen dat, dat Jan uh, begeleidt mij op de vibrafoon. Dus ja. we hebben niet de drums en zo. Uh, Precies. Uh, Black Days Tommy Night.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 bij, de Nou, even een is En terwijl Prince dus op dat grote chess jazzpodium stond... stond jij een paar honderd meter verderop. Ja. Stond jij jouw... Cross te doen. Waanzinnig, waanzinnig. Het is heel gek om het nu zo a cappella te doen, maar... Leuk, ging goed. We krijgen nog, toevallig weer uit Curaçao, wel iemand anders hoor. Geweldige stem bij een simpele, maar absoluut passende basgitaarspel. En mooi, schrijft Ine, met heel veel o's. Onder welke naam treedt ze op op de parade? Hade. Onder de naam Hade. Hade ja. Part 1. Ja. Nu ga jij aan je tegelwerk. Daar heb je al trouwens heel kunstig gewerkt. Mag ik nog even een heel klein dingetje? Jij gaat toch. Wie is de mol? Uh, daar zit jij in, toch? Ja, daar zat ik in, ja. Oh, daar zat jij. En in. ik kwam een dag voordat ik vertrok, erachter dat ik zwanger was. <laughs> dus, uh... Maar dat ging gelukkig goed. Wanneer kunnen we dat zien? Uh, dat is volgens mij vanaf december op uh, televisione. Ja, en verder mag je daar helemaal niks over nee, zeggen? Hè? Nee, ik mag daar niks over zeggen. En lukt dat goed eigenlijk? Dat gaat, het gaat nu toe heel goed. Als ja. jij nu niet verder vraagt, dan gaat het goed. We hebben we nog maar 34 seconden. Maar... <laughs> ja. <laughs> ja. Wat staat er op je tegel? Wie goed doet, goed ontmoet. Zo is dat. Haar. En Ik wil even zeggen dat ik heel blij ben dat ik hier een uur te gast mocht nou, zijn. Dus dat was voor daarvoor. ons een grote eer. Grote zangeres met basgitaar. Hade op de parade 21 tot en met 25 juli in Utrecht... en 13 tot en met 16 augustus in Amsterdam. Na ons zometeen komt uh, Twee Dingen. Vandaag spreekt Margreet Reintjes in Twee Dingen. Onder andere over de visstand die in gevaar is door overbevissing. Zometeen na 8 uur op Radio 1. Dankjewel dat je hier was. Heel graag gedaan. Dank mevrouw Minus. Dit was aflevering 2300 en... Morgen om 7 uur, Mandjare, het lekkerste programma op Radio 1. Tot dan! Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Deze zomer, elke vrijdag, van 12 tot half 2. Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten, morgen van 12 tot half 2. Met als gastvrouw Pia Douwens, musicalactrice en zangeres. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Rob Kamphuus. In Caro de Reunie laat ik oud-klasgenoten herinneringen ophalen...